3 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Koningin Beatrix, prinses Mabel, prins Willem-Alexander... prins Constantijn en prinses Margriet hebben het ziekenhuis in Innsbruck weer verlaten. Ze kwamen rond 1 uur aan nadat de behandelend arts aan de pers... een toelichting had gegeven over de situatie van prins Friso. Verslaggever Jeroen de Jager is in Innsbruck. Jeroen, de koninklijke familie gaat dus weer terug naar Leg. Heb jij ze nog kunnen zien? Ja, ze zijn uh, inderdaad uh, een uur ongeveer binnen geweest. En toen uh, in een uh, personenauto en een busje weer teruggegaan naar Leg. En dit is voor de familie ook het moment uh, dat ze zeggen. wij zouden het erg op prijs stellen als we verder buiten het oog van de camera af en toe Frizo hier kunnen bezoeken. Er is een officiële verklaring uitgegaan, ook van de RVD. Daarin staat dat het gezin van zijn koninklijke hoogheid Prins Frizo heeft de ruimte nodig om te leren omgaan met de gezondheidssituatie van Prins Frizo en het leven daarop in te richten. En daarom verzoekt de familie de media om de hiervoor benodigde privacy van het gezin te respecteren. Dus wat je zult zien vanaf nu is dat de media die hier toch de afgelopen weken, omdat er helemaal geen nieuws was, heeft gestaan om dat snippertje nieuws ook maar te kunnen opvangen. Ja, die zullen in ieder geval, die zullen waarschijnlijk allemaal gaan verdwijnen zal in ieder geval dit verzoek respecteren... en wij zullen vanaf nu onze operatie hier dus afbouwen. Oké, okay, dankjewel Jeroen de Jager in Innsbruck. De behandelend arts van de prins maakte rond het middaguur bekend... dat de prins door zuurstoftekort zeer ernstige schade heeft opgelopen aan zijn hersenen. Mogelijk komt hij nooit meer bij bewustzijn. Het kan dertijd niet met zekerheid gezegd worden... of prins Frieso jemals weer dat bewustzijn erlangen wordt... Op ieder geval wordt een neurologische rehabilitatie monate, wenn niet jaren, in anspruch nemen. Het medisch team had de hoop dat door de onderkoeling de hersenen niet al te zwaar beschadigd zouden zijn. Maar die hoop is te vergeefs gebleken. De burgemeester van Leg reageerde geschokt. Volgens hem is het hele dorp in gedachten en gebed bij Prins Frizo en zijn familie. Onze gedachten, onze gebed. is bij Prins Frizo.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 De Rijksvoorlichtingsdienst bevestigt desgevraagd dat premier Rutte... dit weekend vervroegd terugkeert van vakantie. Een man van 28 uit Rijswijk is veroordeeld tot 30 jaar cel... voor het wurgen van zijn vriendin van 27 en zijn vierjarige zoontje in 2010. Dat is gelijk aan de eis van het OM. Uit onderzoek van het Centrum bleek dat de man... volledig toerekeningsvatbaar was toen hij de moorden pleegde. Op de dag dat de man de daden pleegde zou het gezin het huis uit worden gezet... Na de moorden is hij naar het buitenland gevlucht. Een week later werd hij in Milaan aangehouden. In hoger beroep is tegen de Damschreeuwer één jaar gevangenisstraf geëist... waarvan zes maanden voorwaardelijk. De eis is gelijk aan de straf die eerder door de rechtbank werd opgelegd. Bij de herdenking op de Dam op 4 mei 2010 brak paniek uit... toen de 40-jarige man begon te schreeuwen. Volgens het Openbaar Ministerie is er een direct verband... tussen de schreeuw van de man en de paniek die uitbrak... waardoor veel mensen gewond raakten. OM wil net als de rechtbank dat de man de komende vijf jaar... niet bij de dodenherdenking op de Dam aanwezig is. Voor de tweede keer in korte tijd is de Haringvlietbrug... in de A29 geblokkeerd geweest door een storing. De brug ten zuiden van Rotterdam, in de richting van Zeeland... ging rond één uur open voor een schip, maar kon niet meer naar beneden. Tegen kwart voor drie wist een monteur de brug dicht te krijgen. Voor de brug ontstond een file van ruim zeven kilometer. De brug zal tot na de spits dicht blijven voor de scheepvaart... zodat het autoverkeer niet opnieuw vast komt te staan... Twee weken geleden bleef de Haringvlietbrug ook al openstaan. Hoe defect is ontstaan is nog onduidelijk. De Duitse autofabrikant Volkswagen heeft vorig jaar... een recordaantal van 8,3 miljoen auto's verkocht. Dat zijn bijna 15 procent meer wagens dan in het jaar ervoor. Zo blijkt uit de voorlopige jaarcijfers van Volkswagen. Door de recordverkopen verdubbelde de netto winst van de autofabrikant. Die kwam uit op 15,8 miljard euro. De omzet van Volkswagen groeide met een kwart tot bijna 160 miljard euro. Het weer bewolkt er af en toe regen bij een temperatuur van een graad of 12. Morgen en zondag droog en geregeld zon. De middagtemperatuur ligt dan rond 9 graden. Maandag bewolkt en wat regen. ANWB verkeersinformatie. Een paar in het oog lopende files. Te weten op de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Bij knoop het Oude Rijn staat 2 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Daar is de rechterrijstrook dicht. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daarom drie kilometer file tussen knopend Prins Klausplein en Zoeterwouderdorp. Uh, tussen Leidschendam en Zoeterwouderdorp zijn twee rijstroken dicht. En dat gaat nog wel even duren. We hoorden het in het nieuws, de Haringvlietbrug kon niet meer naar beneden. Inmiddels is dat gerepareerd. Het restant is op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom... tussen afrit Beierland en de Haringvlietbrug drie kilometer file.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 maar minder geschikt die beter in het huidige politiek klimaat. En natuurlijk staan er kandidaten klaar voor de opvolger... die binnenkort door de partijleden gekozen gaat worden. Kandidaten van het eerste garnituur, en die kent u inmiddels wel... via de diverse media, maar ook vanuit het achterveld... treden kandidaten naar voren. Zoals de ja, beide heren hier aan tafel... die ieder voor zich een heel andere koers voor de partij in gedachten hebben... Allereerst, Frits jan wat staat jou voor ogen? Nou, ik vind dat het onvermijdelijk is dat de partij een forse ruk naar links gaat maken. We zijn onze herkenbare linkse identiteit kwijtgeraakt... en hebben die verkwanseld aan de SP. En waarom? Uit angst. Uh, Gerard Joop, waar sta jij? Nou, die ruk naar links... Dat... dat we wel degelijk luisteren naar wat er onder het volk leeft. Nu heeten jullie allebei Van Schrootwijk, van jullie achternaam... en dat is geen toeval, want jullie zijn... Broers. Juist, en niet zomaar broers, maar... Eeneiige tweeling, tweelingbroers. Ja, maar niet zomaar een eigen tweeling. Ze noemen jullie niet voor niks onafscheidelijk, namelijk... Een Siamese tweeling. Precies, luisteraars, u kunt dat niet zien, maar ik zal even beschrijven wat er tegenover mij zit. Het is een vrij fors mannenlichaam met korte armpjes en op de romp staan twee identieke karakteristieke koppen in een soort halve knik, elkaar permanent aankijkend ja. eigenlijk. Uh, mag ik jullie iets vragen? Is dat niet lastig? Twee verschillende opvattingen op één lichaam? Ja, wat denk je zelf? Ja, dat ben ik met mijn andere hoofd eens. Wat denk je zelf? Nou, zoals ik al suggereerde, het lijkt mij lastig. Ja, dat is het. Ook, ja. Ik zeg altijd, de neus, de neus de zit dezelfde, dezelfde kant, kant op, op ja. ja. Maar dat kan niet door onze, hoe onze hoofden op de romp staan. Waar doen zich zo al de problemen voor? Nou, kijk, zijn hoofd zit aan de rechterkant, ja. maar hij wil naar links. En bij hebben precies andersom. Dus we kijken eigenlijk allebei continu de verkeerde kant op. Ja. En verder? Nou, bijvoorbeeld, ik wil een toespraak schrijven. Mijn hoofd zit rechts, is... maar ik ben linkshandig. linkshandig. Dus ik moet van zijn arm gebruik maken om te schrijven. En dan begint de ellende, Dan gaat hij expres spellingsfouten maken of onzinwoordig de plakken. En dat krijg ik dan tijdens het voorlezen pas in ja. de gaten. Het is heel vervelend. Nou, je, jij bent lekker de hele dag rauwe tenen knoflook eten, terwijl ja. ik er niet van hou en geen kant op kan. En als ik schrijf, hè, dan de hele tijd meelezen en dan zo zachtjes schinniken alsof het allemaal belachelijk nou, is. Het is. En, het en waar loop jij tegenaan, Geert-Joop? Nou, ik, ik oefen graag mijn toespraken voor de spiegel. spiegel. Ja. En dan die, zit hij niet de alleen de hele tijd mee te luisteren, maar keihard in de lach ja, schieten ja. En me aanstaren de hele tijd. Ja, daarin heb ik geen keuze, frits -Jan. Ik heb toch gezegd doe oordopjes in als ik oefen. Als jij een blinddoek voordoet als ik schrijf, heb ik gezegd. Als jij niet zogenaamd naar de wc moet, als ik net met iemand leuk aan de praat raak. Ja, en als jij niet bij ieder lekker wijf dat ik ontmoet opeens een soort boerziekte ja, voorwint. Heren, uh, ja. raak jullie nooit slaags? Ja, dat willen we wel, maar onze armpjes zijn te kort. Dus we maaien wel driftig in de rondte, maar we kunnen elkaar we niet, niet raken. raken. Zeg, stel nou dat een van jullie daadwerkelijk wint, hè? Wat gaat de ander dan doen? Het lijkt me lastig om de hele tijd op de schouder van de ander... dan het zwijgen er maar toe te moeten doen. Nou, als hij wint, en God verhoede, dan denk ik dat ik een zangcarrière ga ambiëren. Een zangcarrière? In het buitenland. Je kan voor geen meter zingen. Nee, precies. Frits-Jan, uh, wat zou jij doen? Nou, als we het zo gaan spelen, dan weet ik het ook wel. Dan begin ik een duikschool. Hij kan namelijk niet zwemmen. Oh, nou Waardig leuk hoor. Angst. Heren, Dat is nou echt heel heren, vervelend zijn. Ja. Heren, rustig aan. Als ik u was, zou ik de koppen nog even bij elkaar steken. Hè? Ja. Uh, ik wens u heel veel wijsheid in een partij die loopt als een romp... met machteloze armpjes en diverse koppen erop. Ja, nou, het is goed meten. Henry van Loon, Pieter Bouwman en Marjan Luij. Tijd voor debat. Iedere week in vrijdagmiddag live. Twee mensen krijgen de vloer om met elkaar te debatteren. Twee katheders zetten we daarvoor klaar. En twee mensen met verstand van zaken. Vanzelfsprekend daarachter. Vandaag gaat het over statiegeld. De discussie daarover is namelijk weer opgeleid. Nu de regering van plan is om het beleid voor statiegeld... op plastic flessen te heroverwegen. Zodra kunnen we die plastic flessen misschien weer gewoon... in de vuilnisbak deponeren. Is het nou verstandig om statiegeld af te schaffen... of liggen dan binnenkort de straten vol met lege petflesjes? Daarover gaan we het hebben met Robert van Duin van de stichting Ons Statiegeld, kortweg SOS. En met René Lichte, Tweede Kamerlid van de VVD. Meneer Lichte, heeft u vroeger eigenlijk tijdens uw studententijd... wat u hebt gestudeerd, hè? Ja, aan het eind van de maand... wel eens uh, nog eten kunnen kopen dankzij die statiegeldflesjes? Uh, We hadden wel eens een leeg krat bier in huis staan... wat je ja. dan kon inruilen voor nog wat boterhammen. Waar het uh. al niet goed voor is, hè? Ja, dat is handig. Ja, opportunistisch. Ja. Opportunistisch. Heeft u daar gebruik van gemaakt? Meneer van Duin ook, vroeger of niet? Of heeft u niet gestudeerd? Nou, de beurzen waren erg goed in die tijd. Hè? Dus was niet nodig. Dat hoefde niet. Ja. Dat ging beter met uw geld om, denk ik. Ik ben duidelijk jonger. U gaat beide in debat over de stelling zoals wij die hebben geformuleerd. Statiegeld moet worden afgeschaft. Eerst krijgt u allebei een halve minuut om uw stelling even toe te lichten. Dan kunt u ongesloten spreken. Daarna mag u elkaar ook uh, onderbreken. En meneer Leegte, u bent voor de stelling. Een halve minuut om te vertellen waarom. Ja, de VVD is voor een nieuwe economie. En wij vinden dat je zorgvuldig om moet gaan met zeldzame grondstoffen. En moet kijken wat de milieu-impact is van dingen die wij doen. En daarbij kijken we naar de echte oplossingen. Wat, hoe groot is het probleem en hoe kun je komen tot het verminderen of het oplossen van dat probleem. En als je dan kijkt naar statiegeld, dan is dat een oplossing uit de vorige eeuw. Je had toen glazen, glazen flessen en die moesten terug naar de Coca-Cola-fabriek of de Riedel-fabriek... omdat die dus schoongemaakt worden en hergebruikt. De huidige petflessen die worden niet hergebruikt... maar die worden omgesmolten tot vliesjacks en dat soort dingen. En als je dan kijkt, is dit een echte oplossing? Tot zover even. Een ouderwetse oplossing, zegt u, uh, meneer Duin. U bent tegen het afschaffen van het statiegeld de eerste halve minuut voor u. Ja, wij zijn tegen het afschaffen van het statiegeld. We willen zelfs uitbreiding. En uh, dat willen we omdat dat goedkoper is voor de Nederlandse burger... en beter is voor het milieu. Eh, statiegeld op plastic flessen, dat heeft zich bewezen. Eh, het is inderdaad eh, uit de vorige eeuw, maar het heeft zich ook bewezen in die vorige eeuw. Eh, als de beste aanpak eh, van plastic verpakkingsafval. 95% van de flessen wordt ingeleverd. Eh, het eh, geeft de recycler de best mogelijke eh, plastic afval waar hij veel geld voor over heeft. Eh, en daar heb je inderdaad ook een punt eh, erbij. Het levert daardoor eh, het meeste op. Financieel bedoel eh, ook. Het beste u. voor het milieu, ja, ook financieel. Ook financieel zelfs meer ligt. Dat moet een argument zijn wat u uh, aanstaat. Nou ja, dat is, dat is de vraag. Kijk, uh, met de SP hebben we ook vaak een debat. En dan zegt zij, het uh, heeft een hoog milieurendement. Het klopt dat 95% van die petflessen gerecycled wordt. Maar als je kijkt, we hebben in Nederland 430 kiloton kunststof. En dat is heel veel. Kiloton... Wordt daarvan via de petflessen gerecycled? Dat is dus ah, nog dat geen wel 7%. Dus dat cijfers die niet goed zijn. En uh, uh, dan kun je dus zeggen: van ja, met, met die 25 kiloton wat gerecycled is, daar gaan we nog meer inspanningen doen. Ik zeg: nee, we moeten kijken naar die 430 kiloton, naar de grote hoeveelheden kunststoffen. En dan zijn er een hele andere manier. Je kunt dat doen via bronscheiding, dus dat mensen thuis. Uh, uh, scheiding maken. Ja. Dus nou ja, goed, even los van, van dat andere plastic afval en zo. U zegt, dat die, die flessen maakt daar maar zo'n klein onderdeel van uit... dat deze maatregel overdreven is, de statiegeldregeling. Klopt, ja. ja. ja nou ja, daar ben ik het dus niet mee eens. Het uh, gaat in de eerste plaats niet om de, om de kwantiteit uh, van, de, van de recycling. Het gaat ook om de kwaliteit van de, van de recycling. Uh, bovendien, als we... Uh, Wat bedoelt u daarmee? Uh, uh, daar bedoel ik mee, dat... Uh, de, de kwaliteit van dat uh, pet, hè, dus uh, dat is het, uh, het kunststofmateriaal uh, van die flessen, de kwaliteit ja. uh, van het materiaal uit het statiegeldsysteem, uh, dat is vele malen beter. En dat uitzicht uh, niet alleen in een, uh, een, een betere uh, opbrengst voor het milieu, dat uitzicht er ook in dat uh, de, de recyclers uh, die daarmee aan de slag moeten... om er iets van te maken, die geven meer dan het dubbele... voor het uh, pet uit het uh, ja, En Het petmateriaal is beter dan dat andere plastic. Ja, het is, zeg maar. Je kan de, er meer mee, mee doen. Het is veel hoogwaardiger. Ja. ja. En als je dat dus bijvoorbeeld gaat vergelijken... met het algemene kunststofverpakkingsafval, zoals de heer leegte doet... dan zie je dat datgene wat nu wordt, uh, wordt ingezameld uh, in, in alle gemeentes... en wat overigens uh, nog geen 100 kiloton uh, in het totaal oplevert... ten opzichte van de 30 kiloton ja, nou, uh, van, het, cijfers, van het systeem. Uh, gooi die maar in mijn Oké, okay, die laten we zitten. Ja. Uh, maar uh, hoe dan ook, uh, je ziet dat uh, datgene wat er uh, uit dat uh, statiegeldsysteem uh, komt... dat dat uh, wel geld oplevert, een fors bedrag oplevert. Vindt het publiek het eigenlijk fijn, die statiegeldregeling? Heeft u daar ooit onderzoek naar gedaan? Ja, natuurlijk hebben we daar onderzoek naar gedaan. En? Uh, zelfs, uh, ik bedoel, uh, de 70% van de mensen uh, is voor het statiegeldsysteem. Niet Want, alleen voor handhaven. Vanwege milieuredenen? Beide dat nee, nee, nee. zowel omdat het, dat het financieel aantrekkelijk is als vanwege nee, het milieu... en ja, zelfs, ik, de dat, vvd zelfs de VVD-mensen. Even naar meneer Zelfs je, maar... de VVD, ja? Ja, maar kijk, alleen Tot, maar luisteren Ik, ik naar... denk dat de heer De Leegte die, uh, vertegenwoordigt 17% van de vvd stemmers die tegenstatiegeld zijn. Kijk eens aan, dat is een beetje een probleem. Uh, geen goed standpunt voor uw eigen achterban over nee, meneer politiek gaat over leiderschap. En je moet natuurlijk niet alleen luisteren naar wat er gezegd wordt. Als je dan bijvoorbeeld al 130 km per uur rijdt... is de meerderheid in Nederland voor... Toch zijn partijen tegen. Ik weet niet of mijn geachte opponent ook tegen is. Maar ja, nee. dat is maar Soms, één Soms moet voorbeeld. je doen Zo wat je beter vindt. Je ja. moet doen wat ja. goed is. En ja. natuurlijk, we zijn Maar waarom, waarom is het goed? Dan moet je als als er als ook het, argumenten voor hebben. Precies, want als het geld oplevert, als het goed is voor het milieu... waarom is het dan goed om het af te schaffen? Nou, omdat er... Dat zijn twee belangrijke redenen. A, uh, uh, het, ver, het zet de verpakkingsmarkt op slot. Als je nu een nieuwe verpakking voor petsles op de markt wil brengen... dan kan dat pas totdat hij door die systemen is die iedereen kent bij de supermarkt. Dus het belemmert eigenlijk fabrikanten... De een administratieve last van een jaar. Om, dus om, om producten dat... snel op de markt Precies. te brengen. Precies. En dat is, gaat om de vorm van de verpakking... maar het gaat ook om de aard van de verpakking. Want als je nu van Coca-Cola heeft nieuwe grondstof... die maken flessen uit uh, biomateriaal, ja. dus uit, uit zetmeel. dat is hartstikke goed, dat is innovatieve... Uh, ontwikkeling, die wordt gedwarsboomd en vertraagd door het systeem van petflessen. betekent dat, nou, dat, dat, dat sommige fabrikanten, is... even tussendoor... want, want uh, niet overal in Europa wordt statiegeld gegeven... dat sommige fabrikanten denken, nou, Nederland, laten we links liggen? Nee, want Nederland is een grote Zover markt. Zo gaat het niet. Maar waar het om gaat, is oh. dat je moet kijken... hoe, hoe, hoe ga je om, een met, je, hoe een geveld, ga je om met je grondstoffen? En uh, wij vinden dus dat je moet kijken dat je naar een, een kortcyclische economie toe gaat. Dus naar, naar recycler, cradle to cradle, dat soort initiatieven. Dat je dus duurzame plastics gaat gebruiken. Dat is de focus die je moet hebben. Meneer en dan daar, kun je een achterdoel ofwel gaan houden. Als je naar cradle to cradle wil gaan. Hè, cradle dan, dan moet je dat dus, je alles weer hergebruikt. Hè? De, ja, dat, dat je dus uh, inderdaad tot hetzelfde product terugkomt. Hè. Ja. In dit geval is dat de bottle to bottle recycling. Maar daar bent u, nou, u ook voor, u, of niet? Ja, natuurlijk. Ja. Maar gaat u maar praten met de kunststofrecyclers. Die zeggen van uh, dat uh, spul dat uit de gemengde kunststofafvalinzameling komt... dat kunnen wij niet gebruiken voor bottel to -bottle recycling. Wat denkt u als Daar het statiegeld, de statiegeld het wordt opgegeven? Want uw stichting heet SOS, dat klinkt nogal alarmerend. Wat voor erge dingen gaan er gebeuren? Eh, nou, dan eh, wordt, het, eh, wordt de afvalstoffenheffing voor de burger bijvoorbeeld eh, hoger. Hoger? Ze dus ja. moeten meer betalen. En u eh, denkt dat de straten vol komen te liggen inderdaad met die petflesjes? Nou, eh, waar het om gaat, en dat is dus een discussie... die overigens al van, van voor de vorige eeuw eh, is van de vorige eeuw is, de discussie over de kleine flesjes... die in het statiegeld zouden moeten. De hoeveelheid kleine flesjes is inmiddels verdrievoudigd... in de afgelopen tien jaar. Je ziet een boel zwerf en, Ja, dat zijn heel veel... Er komt binnenkort een demonstratie op het plein in Den Haag... waarbij aangegeven wordt... Door de ChristenUnie overigens. Ja. Eh, dat er eh, 5700 eh, flesjes per uur als zwervenval... Eh, Die willen het toch ook niet op straat. Ja, maar maar laten we nou eens kijken hier op het Rembrandtplein Hartje Amsterdam. Ik zie niets liggen als ik op straat kijk. Nee, nu is het statiegeld, een geld. statiegeld. is nostalgie. Het geeft een goed gevoel en dat snap ik. En dat is leuk. Dat is voor aardige Dat is enorm mensen, nostalgie. Maar uiteindelijk leidt het niet tot een oplossing. Uiteindelijk moeten we een oplossing vinden voor 430 ton uh, kunststof kiloton kunststof. Hmm. Die moeten we recyclen. En botten tot botten, dat is onzin. Dat wordt een vliesjas. Het wordt Omgesmolten worden andere dingen ja, van gemaakt. Geen, ik ik ja. zal tot slot even meneer ja, maar Duin, maar duin we gaan, we gaan afsluiten, want ja, de, de, de tijd is heel erg streng. En ik vraag tot slot altijd, meneer Duin, vindt u dat er iets of helemaal niets in de argumenten van meneer Leechter zit? Ik heb niets gehoord uh, niets. waarvan ik Helder. denk van... De ligt andersom. Ja, Zit er iets of helemaal niets in de nou, meneer Waar meneer, meneer Van Duin gelijk in heeft, is dat 95% recycled uit de statiegeld. Dat is een hoog percentage. Het is alleen van een te kleine hoeveelheid. En dat is waar we naar zouden moeten zoeken. En moet daarom is het jammer dat, ja, dat er niet geluisterd wordt. Ja, want u heeft in ieder geval wel iets ontdekt waarvan u zegt... daar ben ik het mee eens. Dat is sportief. Ik dank u beiden voor dit debat, meneer Licht, van de VVD, meneer Duin... van de stichting SOS, die strijdt voor behoud van statiegeld. Graag gedaan. En wij gaan weer luisteren naar Chris Berry. <tied> <fie> you out for a fast romance I never thought in my life Could it be she ever stood a chance Last night I sat with your lady friend And she said it's not so bad I never thought my love could be Nothing other than a passing fad We didn't do all the things we do And you didn't mend the heart you broke We passed the point where I strike mad all about a foolish joke the tears i shed in my weeping mood let me tougher than a sturdy sky Chris Berry begeleidt door Paul Wilms op gitaar en Jet Stevens op de staande bas. Vind je het mooi? Wil je meer horen van Chris Berry? Dan moet je ons mailen wat de titel van haar binnenkort te verschijnen album wordt. Want daar hebben we twee exemplaren dan alvast voor gereserveerd. Die krijg je dan. In april verschijnt het. En uh, als je erachter komt hoe dat album gaat heten... stuur dat dan naar vrijdagmiddag live at uh, Chris Berry overigens heet eigenlijk Christel De Haak, hè? Chris? Ik ben geboren als Christel De Haak. Zo blijf ik. Klopt. Wel, in ja. het gewone dagelijks leven dan uh, ben je ja. gewoon Christel. Uh, de, de, je vond een artiestennaam wel nodig? Um, ik vond het gewoon lekkerder bekken. Um, Barry is wel, um, ligt wel heel dicht bij me. Uh, namelijk degene die ik papa noem, heet wel Barry van zijn achternaam. Mijn ah, vandaar. Uh, mijn stiefvader. Um, dus het blijft in de familie? Het blijft in de familie. Het hele gezin heet Barry. En ik dacht, het is een mooie manier. Ja, jij bent deze Daarnaast keer... ben ik wel fan van Chuck Barry, moet ik zeggen. Ook nog eens. Ja. Ja, het is, uh, het is ook een tijd, de Chuck Berry-tijd... Uh, waar, waar jij je heel erg door hebt laten inspireren. Absoluut. De Chuck Berry-tijd, de uh, Patsy Cline-tijd... de Wanda Jackson-tijd, de Nina Simons, enzovoort. Voor iemand die in 1982 is geboren? Voor iemand die in 1982 is geboren. Want Top jouw vertrapt. vader draaide dat altijd. <laughs> uh, mijn, uh, dat, dat is weer grappig. Mijn echte vader, die, mijn biologische vader... Die, die is degene die dan, dit heb ik dan van hem... Dat heb je weer van hem? Hij is meer van Cuba en muziek. En, uh, Want jij bent op de Antillen geboren? Hè? Ik ben op Curaçao geboren. En al snel uh, zijn we naar Sint Maarten verhuisd. Uh, daar heb ik uh, mijn, een groot deel van mijn jeugd doorgebracht. Toen ben ik weer teruggekeerd naar Curaçao. En tien jaar geleden ben ik naar Nederland. Uh, ja, en ja, tussentijds ook nog in Europese steden gestudeerd? In, in Barcelona. Spanje, echte globalist, wereldburger. Ben je? Wat, wat studeerde je daar in uh, Spanje? Uh, daar was ik aan het werk eigenlijk. Uh, oh. ja, ik, ooit uh, iets Als? gedaan, uh, ooit iets gedaan in de in een managementhoek zeg maar. En daar de managementhoek. We gaan het zo direct ervoor. over hebben met Frans Brouwer. Maar dat vond je toch niks eigenlijk? Ja, na vijf en een half jaar werken in het bedrijfsleven dacht ik nee, ik uh, ga toch het roer omgooien en ik uh, word zangeres. Wanneer brak dat in zich door? toen ik merkte dat ik niet zo heel dicht bij mezelf uh, stond, zeg maar. Je... Zoiets als uh, hoe Job Cohen nu uh, eigenlijk heel dicht bij zichzelf uh, staat... en heel relaxed uh, iets vertelt. En s'avonds zit hij dan bij zijn vrouw te eten... en die zegt dan, Job, ik ben trots op je. Ik denk dat je... Weet ja. je wel? Dat soort dingen. Veel recensenten vinden het een goed besluit. Integer, integer. Want je krijgt positieve reacties op, ja. op je muziek. Je stond al op North Jazz. Er was wel één kritische kanttekening. Mooie muziek, maar het mag wel iets meer show op het podium. Herken ja. je dat? Ja. Uh, Ga je er wat aan mij... doen? Ik ga er zeker wat aan doen. Wat? Ik moet, wat? Ja, uh, meer genieten. Ik denk dat dat wel de, de kern is van uh, wat ik zou moeten doen. Wel ja. bij je kern blijven. Ja. Heel verstandig. We gaan je zo direct nog twee keer horen. Dank tot zover. Chris Berg. Alsjeblieft. Nu eerst. Oh, het gaat slecht met de wetenschap. Leugens en bedrog. De laatste tijd lees ik vaak over ene Leslie John. Hij beweert dat maar liefst 10 van de psychologen... fraudeert met onderzoeksgegevens... Mijn vrouw vond dat geen goed onderwerp. En dat is niet zo gek, want zij is dokter in de psychologie. Frits Barend, weet ik, vindt frauderende psychologen juist een fantastisch onderwerp. Hij is daar zo boos over dat hij de frauderende psycholoog Diederik Stapel... in dit programma al zeker drie keer heeft genoemd. Hij moest het gewoon van zichzelf. Dus vroeg ik, speciaal voor Frits, gisteren aan mijn vrouw of zij zelf ook psychologische onderzoeksgegevens heeft vervalst. Ik moet daarbij zeggen, mijn vrouw zat op dat moment naakt tegenover mij in bad... en dan is het lastig om de gepaste afstand te bewaren. Mijn vrouw beweerde, het zal u niet verbazen... dat zij met psychologische onderzoeksgegevens nooit gefraudeerd heeft. Ze gaf wel toe dat ze gunstige resultaten leuker vond dan ongunstige. Dat is geen fraude. Alle wetenschappers en ook alle journalisten... willen komen met iets wat nieuw is en verschil maakt. Wat onderzoekers daarom doen is vooral de gunstige resultaten laten zien... de rest laten ze weg. Maar is het fraude om je van je beste kant te laten zien? Mijn vrouw zei daar gisteravond in Bad iets heel wijs over. Als je alleen je linkerkant wilt laten fotograferen... je gunstigste kant, is dat geen bedrog... Het wordt pas bedrog als je vervolgens iedereen verbiedt... om je rechterkant te fotograferen. Oftewel, heel veel onderzoekers, ook psychologen... publiceren de leukste cijfers. Maar de minder gunstige uitkomsten gooien ze niet weg. Die bewaren ze, dat moeten ze ook. Het wordt pas fraude als je die minder gunstige gegevens bewust zoekmaakt. Dat is volgens mijn vrouw, die ook vaak onderzoeken onderzoekt, zeer zeldzaam. We laten mijn vrouw vanaf nu van haar bad genieten. U moet het met mij doen. De wetenschapper Leslie John, die vaststelde dat 10% van alle psychologen fraudeert, is zelf ook een wetenschapper. De kans dat hij fraudeert is zeker aanwezig. De kans dat deze Leslie bij zijn fraudeonderzoek vooral in fraudegevallen geïnteresseerd was, is 100%. De kans dat Leslie gelijk wilde krijgen ook. De kans dat journalisten van Leslie's onderzoek vooral het sensationele gedeelte publiceren is alweer 100%. De les die we leerden van fraudeur Diederik Stapel is deze. Als een wetenschapper een sensationeel artikel publiceert, is het enige verstandige wat je kan doen als een onderzoeksgegevens opvragen. In het geval van Stapel gebeurde dat ook en hij bleek gegevens te hebben verzonnen. Maar dat zelfs 10% van de psychologen fraudeert, zoals Leslie John zegt, dat geloof ik niet. Dus liegt Leslie John? Nee. Diederik Stapel loog meestal ook niet. Hij wilde het nieuws halen en wist precies wat hij daarvoor moest laten zien. Dat mag. Diederik Stapel selecteerde altijd de gunstige gegevens... door soms de zagaten in zijn zeef iets kleiner te maken... en soms iets groter. Dat mag. Precies hetzelfde deed deze Leslie John. Hij wilde een schokkende onthulling doen over fraude onder psychologen. De normale 1,7 fraude, en dat cijfer hadden we al, was hem niet genoeg. Alleen met 10 fraude haal je het nieuws. Daarom heeft Leslie John het begrip wetenschappelijke fraude... steeds ruimer gemaakt, net zolang tot hij zijn resultaat had. Dat mag. Fraudeur ben je pas als je alles zelf verzint. Dus geloof me, gisteravond zat ik echt in bad... met een prachtige dokter in de psychologie. Justus van Oel. Het NOS Journaal met Tijn van Beek. Radio 1. Het NOS Journaal. De koninklijke familie heeft de media gevraagd om afstand te nemen... en de privacy van het gezin van Prins Friso te respecteren... Volgens de RVD heeft het gezin ruimte nodig om te leren omgaan met de gezondheidssituatie van de prins en het leven daarop in te richten. De NOS zal het verzoek van de koninklijke familie respecteren. Vanochtend werd bekend dat prins Friso bij zijn lawineongeluk van een week geleden ernstige hersenschade heeft opgelopen en mogelijk niet meer bij bewustzijn komt.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 En de autoriteit Financiële Markten wil de bevoegdheid krijgen... om hypotheekverstrekkers te dwingen hun zorgplicht na te komen. Het gaat om gevallen waarbij klanten een betalingsachterstand oplopen... zegt afm bestuurder Kokkeloren vanavond in het tv-programma Zembla. Hij heeft de indruk dat banken en verzekeraars betalingsproblemen... niet op tijd herkennen en dat ze niet op tijd ingrijpen. En dat is het nieuws op dit moment. ANWB Verkeersinformatie. Het is een vrij normale vrijdagmiddagspits tot nu toe. Uh, twee zaken vallen op. Op de A2 Amsterdam richting Den Bos. Daar staat een file tussen Breukelen en Knopend Oude Rijn van 4 kilometer. De rechterrijstrook is daar afgesloten. En op de A4 Den Haag richting Amsterdam. staat een file van 2 kilometer tussen Knopend Prins Klausplein en Zoeterwouderdorp. Daar is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd en daarom zijn er twee rijstroken dicht. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Goedemiddag. En welkom terug. Vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Zo direct Frans en Laura Bromet over de documentaire Alles van Waarde. En Frits Barend die het over sportieve hoogte- en dieptepunten gaat hebben. Diep Tijd voor de wat? Inderdaad, alweer tijd voor debat. Uh, Job Cohen treedt af, wie volgt hem op? Stiekem hebben we allemaal al een favoriet. Hij is jong, energiek en erg pinter. Dan hebben we het natuurlijk over Samson. Voor het debat hebben we uitgenodigd Samson en wel Diederik... kandidaat voor het lijsttrekkerschap van de PvdA. Inderdaad. En Samson, en dat is een hond uit België die kindertelevisie maakt. Ja, maar ik wil misschien ook wel lijsttrekker worden zo. Oké, okay, een hond uit België die kindertelevisie ja. maakt... en zich ook kandidaat stelt voor het lijsttrekkerschap van ja. de PvdA. Heren, welkom. Dank je wel. Wie volgt Job Cohen op als lijsttrekker van de PVDA? Daarover gaan we debatteren. Allereerst geef ik het woord aan Samson. Ja, kijk, het is ik natuurlijk heel dat duidelijk dat de Partij van de, de, arbeid, van de arbeid op dit moment nee, kampt de met de een enorme identiteitscrisis. Heren heren, heren, heren, heren. Ik wilde beginnen met het woord te geven aan de heer Samson. Ja, nee, dank u wel. Nee, die kale. Eerst die kale. Maar dat ben ik niet, ja, want ik heb een vaagd. Prima, Samson. Ja, dank u. Zoals ik er juist al zei, de PvdA heeft behoefte aan leiderschap... en duidelijkheid, en ik denk dat ik dat als geen ander kan verschaffen. Kijk, er is natuurlijk duidelijk een gebrek aan identiteit. Ik geef dat is... de heer Samson even de gelegenheid om hm. daarop te reageren. Samson? Dank, dank u wel. wel. Nee. nee, die harige mag nu. Ja, maar die harige, dat ben ik. Maar ik denk dus dat ik truis lekker moet worden. Lijsttrekker. Ja, nee, dat bedoel ik. Dat ik dat moet worden, omdat ik erg duidelijk ben. Kijk, meneer de kale Samson, die gebruikt zo van die hele, moeilijke woorden. En dat snap ik niet. Nou ja, daar heeft de heer Samson wel een punt. De PvdA heeft echt behoefte aan duidelijkheid. Helderheid. Meneer Samson? Ja? Nee, die kale, die ene oh. zonder hand in zijn kont. Ik neem aan dat ik dat ben. Ja, die plusje hond naast u is bij mij, weet, een handpop, toch? Absoluut. Uh, oh, vandaar de hand in de kont opmerking. Precies. Ja, leuk Geestig. Ja. Ja. ja, dank u. Nou, kijk, als ik iets geleerd heb van mijn periode in de Kamer dan heb ik het natuurlijk met name gehad over onderwerpen als energie, immigratie. Ja, maar dat snap ik wel niet. Hè. Wat is dat dan zo'n grimme inflatie? Nee, immigratie. Ah. Nou ja, dat is wie er wel en niet in Nederland mogen wonen. Ah nee, Dat snap ik zo. Ja, dus energie, immigratie en natuurlijk ook asiel. Ja, maar Kijk, mag ik daar wat over zeggen? Samson? Ja, Samson, de ah, bellen. Ja, ja ah, Dank u wel. Nou ja, over asiel. Maar dat is dus helemaal niet leuk. Want ik was daar wel eens. Want Gertje... U, uw baasje? Ja, Gertje. Die had een feestje thuis met K3. En dan mocht ik dan niet bij zijn. Dus dan moest ik naar het asiel. En dan kom ik thuis en dan zat heel het huis van Gertje onder Ja, de... dank u, dank u. Ah, maar het was... Ja, dan nou ja, maar ik u... moet dus de leider worden... want ik kan het beter dan meneer de burgemeester. En daarmee doelt u op Job Cohen als oud-burgemeester van Amsterdam? Nee, nee, nee, meneer de burgemeester. Oké, okay, u bedoelt echt die man die altijd ja. bij u binnenkomt... en dan zegt ik moest kloppen, want de bel doet het dus ja, niet. Ja, ja, die ja. Goed. Tot slot, en dat vragen we altijd... zit er iets of helemaal niets in de argumenten van meneer Samson? <lacht> Kalen? Nou, wat betreft de duidelijkheid heeft u wel een punt... en dat moet absoluut beter. Samson? Nee, Goed. Uh, ik dank u voor dit debat. En dan wil ik meneer Samson vragen om die stomme pop van zijn hand te halen. Doe ik. Dank u. Zet hem op en ik hoop dat u het wordt. Henry van Loon, Pieter Bouwman en Marian Luif hoorde u. Documentairemaker Frans Bromet is boos. Hij is boos op de managers die hun zakken vullen. Boos over de toenemende schaalvergroting in de zorg, het onderwijs... de publieke omroep en talloze andere instituties. In zijn documentaire alles van waarde volgt hij zijn dochter, Laura... die niet boos is, actief is bij GroenLinks... Uh, hij wil eigenlijk dat zij zich inzet voor het te terugdringen van die managerscultuur. Allebei zijn ze hier, Frans en Laura, welkom. Wow. En Frits Barend zit daar tegenover, want die gaat ons zo direct uh, op de hoogte brengen... van sportieve hoogte- en dieptepunten. Ooit last gehad van managers, Frits? Uh, ja, Omroep Ja, ja, tuurlijk heb je allemaal last van. Ja, op wat voor manier? Nou, als het uh, B-categorie is, mensen die dus net niet goed genoeg waren voor het vak... dan worden ze manager, worden ze baas... en dan gaan ze beslissen over mensen die wel verstand hebben. Automatisch, ze zijn eigenlijk ja. altijd niet goed genoeg. Er zijn maar heel weinigen die het vak leuk vinden... en ook nog manager willen worden. Maar Frans, ze komen, komen grotendeels helemaal niet uit het vak. Nee, ook dat. Ze zijn uh, manager in een dropfabriek geweest of zoiets. Ja. En dan gaan ze een omroep leiden. Ja. En ik denk dat we al die ellende op dit moment te danken hebben... aan al die ziekenhuismanagers en schoolmanagers en bankmanagers... die dachten dat ze het goed met ons voorraad Frits hadden. is al een medestander, Frans. Ja, heel goed, uh, waarom, waarom ben jij ja. zo boos op al die managers? Nou, omdat ze zo ontzettend veel verpesten. Uh, ze verpesten voor heel veel mensen hun werkplezier. Uh, ze bemoeien zich overal mee. Ze willen altijd bezuinigen. Kun je een recent een, een voorbeeld noemen? Waar, waar, waarin ze echt iets ontzettend verpesten? Nou, ja, dagelijks zijn er duizenden voorbeelden. Noem eens één. Een. Nou, ja, noem eens eentje... Ja, dat is altijd. Zo n, zo n in, ja. Daarom doe ik het niet. Het lijkt zo'n interview truc. Noem maar één, twee, drie. Nee. Ja. Dat bedoel ik niet. Maar als het maar zo iedereen, hoog zit... iedereen weet waar ik het over heb, uh, volgens mij. Uh, want iedereen maakt het mee. Uh, uh, het, het, ja, maar het, het is wel grappig dat de is voorbeelden mee. je nu niet te binnen schieten dan. Nou ja, het zijn, het zijn vaak hele kleine dingetjes. Uh... Nou, al die scholen, al die woningbouwcorporaties. Om ja, een te noem doen. maar op. Ja, ja. <laughs> je, je hebt de film. Alles van waarde om die reden gemaakt met Laura. Die zit naast je, je, dochter in de hoofdrol. Waarom zij in de hoofdrol? Nou, zij is van jongs af aan uh, altijd heel kritisch over mij geweest. En uh, ik vond het wel uh, uh, een goed idee uh, om haar uh, die kritische rol ook in de film te geven. Laura, hoe kijk je aan tegen de frustratie van je vader als het over die managers gaat? Ja, ik had helemaal niet zo in de gaten dat het nou zo'n issue was. En uh, ik uh, heb me in de film ook daartegen verweerd. Ja, want jij bent raadslid en beleidsmedewerker van GroenLinks. Uh, uh, kan, doe jij als politicus iets aan die ergernis van je vader? Ja, maar niet als onderwerp op zich. Dus het is niet zo dat ik me de hele dag bezighoud met schaalverkleining... omdat het uh, beter is als de schaal kleiner is van dingen. Kijk, als het zo uitkomt, dan zal ik daarvoor strijden. Maar dat is niet in alle gevallen zo, dus... Dan komen niet... ook met een heleboel andere dingen ja, bezig. Jullie discussiëren heel veel in de ja, film. In de, in de film uh, treedt zij ook op, op, op een gegeven moment op tegen schaalvergroting. Hè, van Bij een, een school. Twee scholen, uh, twee hele grote scholen. Doordat Frans jou daartoe aan zette, Laura, of... Nee hoor, dat... nee, er waren twee schoolbesturen en die moesten heel nodig een fusie aangaan... zonder dat ze daar argumenten voor aandroegen. En uh, daar heb ik me toen tegen verzet. En, je en Mijn was... vader stond toevallig ja. te filmen, dus die was heel trots. Nou, dat een, uh... <laughs> Hij liep al een tijdje achter je aan op dat moment om je op te stoken. Dat heeft geen enkele invloed op je gehad? Nou, misschien achteraf nu wel. Want als ik nu in de gemeenteraad over zo'n kwestie praat... en Waar de hele ben je gemeenteraad heeft gekeken... Eruit? Ja, in Waar? Waterland. In Waterland, in Noord-Holland. Ja, als, het, als er een schaalvergrotingskwestie aan de orde is... dan begint de hele raad al te lachen. En dan denk ik ook, oh, moet op moeder zijn. Want... Ja, jullie discussiëren heel veel in die film. Hè? Ja. Vaak ook leuk in beeld gebracht zitten jullie in zo'n... klein brommerautootje met z'n ja, tweeën uh, te, te kissenbissen. Ja. Uh, een heel klein voorbeeldje van zo'n discussie, fragmentje.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 Nou, misschien een beetje, ja. Op wat voor manier? Nou, hij kijkt altijd naar de dingen die niet goed zijn. En uh, ik kijk veel meer naar de dingen die wel in orde zijn. En er is een heleboel in Nederland. Ja, want het gaat goed met je Frans Bomet, toch? We zien je huis, euh, mooi huis heb je. Je hebt ja. kinderen, kleinkinderen, je hebt werk, je maakt die documentaire. Die ja, je ik heb wel zorgen, hoor. Dus, uh, toch wel? Ja. ja. ja. Maar, maar zit er iets in het verwijt van dat het ook een beetje verwend gedrag is... dat geklaag van je? Nee, ik, ik, uh, het valt mij op dat, uh, dat je tegenwoordig helemaal niet meer uh, mag klagen. Want dan, dan ben je een, een mopperaar. Terwijl uh, kritiek hebben op iets uh, lijkt me een volkomen normaal uh, fenomeen. Uh, maar het is een beetje uit de mode geraakt, ja. geloof ik. Laura zei, ik begrijp niet waarom mensen PVV stemmen. Hè? Want ze wonen goed, ze hebben het eigenlijk goed. En er wonen geen bij jullie in de buurt, begrijp ik. Uh, jij begrijpt dat wel, Frans? Uh, dat, dat, me, dat mensen het goed hebben. Uh, en, en PVV stemmen? Uh, ik, dat ze zo uh, boos zijn en verontwaardigd. Nou ja, kijk, ik denk als je, uh, als je niet te veel hersens hebt en je bent boos, dat je dan uh, uh, al gauw bij de PVV uitkomt. Waarmee ik maar ja, even... En ik vrees, Frans, dat ook mensen Vreemd met waarom? hersens PVV stemmen. Ik denk dat dat iets te makkelijk is. Dat je daarom heel erg maar moet oppassen om die discussie naar dat niveau te verlagen. En het, nou ja. je weet zelf ook wel dat er helemaal mensen met hersens ook PVV stemmen. Nou, dat weet ik niet zo. <gijen> Jij denkt dat er anderhalf miljoen domme mensen op de PVV stemmen? Nou, volgens mij zijn er meer domme mensen dan... Uh, en je denkt dat zo dom is? Nou, die is wel slim, ja. Toch wel. Nee. Hoe, hoe constructief is jouw boosheid? Hoe constructief? Ja. Nou, dat weet ik niet. Ik hoop dat, uh, dat ik mensen op het idee breng... en uh, uh, dat, uh, dat ze ook in actie komen. En uh, Kijk, die... Die hele uh, managerscultuur is natuurlijk een gevolg van de, de schaalvergroting van allerlei instellingen. En ik hoop dat mensen weer gaan vinden dat alles niet zo groot en massaal moet worden, maar dat het een beetje kleiner uh, mag dat, blijven. Dat ze misschien door deze film overtuigd worden, maar ik vraag het ook omdat Laura jou in de film verwijt wel veel te brommen, maar zelf geen actie te ondernemen. Ja, dat is ook maar uh, uh, betrekkelijk, want uh, het maken van de film is ook uh, actie ondernemen. En uh, ik doe het gewoon op een andere manier dan, uh, dan zij. Hoe bedoel jij dat, Laura, als je dat zegt? Nou, ik heb altijd, als ik uh, dingen zie die me niet zinnen, dan denk ik, ik ga me er tegenaan bemoeien en ik ga het proberen te veranderen. Al is het een bushalte die onhandig is aangelegd, dan uh, wil ik daar meteen uh, ja, iets aan gaan doen. En je kan ook in de bus tegen de buschauffeur gaan zitten mopperen. Of er een film over maken. Want dat is natuurlijk ook nee, een rapport. Dat heel is ook actie ondernemen. Ja, maar je, maar ja. je vader doet het ook wel, alleen met zijn bekende, ja, wat relativerende wijze. En dat is juist alweer heel, vind ik althans heel uh, erg leuk om naar te kijken. En ja, maar als en wij het hele veel met elkaar eens gaan zitten, zijn nee, is er dat, ook niks van. Nee, aan. hartstikke leuk. <laughs> ik vind het ook een heel leuk gesprek. Eigenlijk alleen maar voor de. Nou ja, kijk, want het gaat dan uh, uh, niet alleen maar over die managerscultuur, Frans. Je hebt het over allerlei zaken. Maar, maar het, eigenlijk zegt Laura van ja, in je eigen omgeving, je eigen buurt, doe je niks. Dan sta je een beetje langs de zijlijn, dat roepen dat het niet deugt. Maar, <lacht> maar je doet ja, niet mee. Gaat het goed. Nou ja, ik, vind het, ik vind het heel erg goed om je te bemoeien met je omgeving en om te proberen daar uh, dingen te verbeteren. En ik ben ook heel trots op Laura dat zij zich daar heel erg voor inspant. Maar ja, het is niet voor iedereen weggelegd. Uh, voor mij is dat wat minder weggelegd. Zijn jullie wel dichter bij elkaar gekomen door die film, Laura? Ja, ik denk het wel. We hebben natuurlijk heel veel met elkaar opgetrokken. Hij is uh, op mijn werk in de Tweede Kamer wezen kijken. En uh, in de gemeenteraad heeft hij avonden zitten luisteren naar... Maar uh, die zo heerlijk cynisch zegt van, oh, hier ga jij de wereld veranderen. Ja, zo wat ongeveer? is je volgende plan om de wereld te verbeteren? Ja, hij geloofde er niet in, toch Frans? Nou oh ja, kleine verbeteringen. Nou, nee, ik, ik geloof wel in verbeteringen. Ik denk dat wij het heel veel beter hebben dan uh, duizend jaar geleden. Ben je iets minder boos geworden door de film? Nee, nee, nee. nee. Nog steeds even boos? Ja, ik ben nog even boos, ja. Ook op, Misschien uh, nog wel boos. Op omroep want wordt die film eigenlijk op tv uitgezonden? Uh, dat is wel de bedoeling, ja. Wie gaat hem uitzenden dan? De humanistische omroep. Kijk eens aan, dat valt dan toch wel weer mee van die omroep of niet? Nou ja, de, de, de, de bazen van Omroepen... die zijn de kwaadste nog niet. maar Het zijn uh, meer het zijn de, de, net de netmanagers, managers, zei de, hij. Ja. Ja. Ja, je, je dacht zelfs... ik kan ze zo boos maken... dat het mijn einde, het einde van mijn carrière als filmer kan betekenen. Ja, ik heb uh, gisteren en ingisteren... weer twee afwijzingen gehad... van plannen die ik had... Uh, die goedgekeurd waren door Omroepen... maar afgewezen door uh, de netmanagers. Ja. Ondertussen gaat het met je bedrijf niet slecht. Want je hebt geloof ik tien mensen in dienst. Ja. Ja. Het is een prachtfilm geworden overigens. En gesubsidieerd. Dus... Dus dat is toch wel weer fijn dat het allemaal voor elkaar komt. Ik vind dat iedereen moet er naartoe. Hij draait voorlopig in de, in de bioscopen. Een aantal bioscopen in dit land. Alles van waarde. Een documentaire gemaakt door Frans Bromet... met in, zijn, in de hoofdrol zijn dochter Laura. Tot zover dank. Blijf nog even zitten. Gaan we zo direct doorpraten over sport met Frits Barend. Maar eerst weer muziek. Chris Berry. Steps that to another Met zilverbloem. Sport met Frits De hoofdredacteur van het blad helden nieuwe exemplaar ligt hier voor me op tafel. Heel veel interviews weer. Eén één klein relletje met het interview Bob de Jong. Ja. Die verklapte dat uh, er is gefraudeerd. Nou, je moet het even goed lezen. Ja, er is gefraudeerd. Ja. Uh, ik, vroeg no, op, hem, ja ik vroeg hem. Voor zijn Olympisch gouden medaille 2006 in Turijn. Daar wil ik alles van weten. Daar vertelt hij heel uitgebreid over dat hij een hele zware oorontsteking nog vlak daarvoor gehad heeft. En dat hij dus revanche wil nemen op 2002. En hij zegt, ik had me voorbereid. Ja, wedstrijd toen mislukte wil... het helemaal. Ja, ik wil niet in de 32 rondjes van 32 rijden. Dus is heeft Ab Krook gefraudeerd, want die heeft hem een keer 31-9 getoond terwijl hij 32 reed. Ja, hij is er zelf niet kwaad over, want hij nee, zegt, psychologisch niet. werkte dat. Tuurlijk niet, want hij heeft wel goud gewonnen. Maar ja, het is heel, ma mag het niet? Ja, natuurlijk mag het, maar het, het mag is wel, heel okay. riskant. Want ah. je het vertrouwen tussen coach en sporten kan daardoor geschaad ja. worden. Is niet gebeurd in dit geval. Storm in de glas water. Want ja. op Twitter zeiden er al mensen van, ja... Ja, krook is weer heerlijk, maar, maar ik zei, dan moet je het even ja. lezen. <laughs> Oké, okay. goed. Uh, even Frans Bormet en Laura Bormet zitten hier ook nog. Ja. Vans Bromet, sportliefhebber? Uh, ja hoor, ik uh, kijk wel Van... naar uh, de televisie, uh, of sport op de televisie. Ja. Voortbal, uh, niet, niet dat je uh, zelf, zeg maar, actief beweegt. Uh, nou, ik, ik fiets wel eens. Ja, we hebben uh, ja, ja, vorige tegen. week ja, nog een schaats ja, samen. Ja, ja. Dus, uh, samen ja. geschaat. Nou, ja, ja, door sportlief? Waterland. Ja. Liefhebber? Nou, schaatsen, maar schaatsen ja, dat kan je vooral. bijna nooit. Ja, ja nou, de afgelopen tijd heb je ja. inderdaad het wel kunnen doen. Uh, de hoogte- en de dieptepunten, we beginnen met de flops. Oké, ja. Uh, dat was Goudetti afgelopen zaterdagavond. Ik word een beetje moe van spelers die hun shirts uittrekken. De Feyenoord die uh, ja, na het scoren zijn shirt uit. Ja, en daardoor de tweede gele kaart dus rood kreeg. Daardoor speelde Rekken zelfs nog gelijk tegen Feyenoord. Het werd 1-1. Hij is geschorst tegen PSV aan weekend. Dus hij mist die belangrijke wedstrijd. En er zijn ze, ja, emotie en dit en dat, kom op, zeg het is En Godet is bovendien een beetje atypische voetballer... want hij heeft want? een hele goede opvoeding gehad. Oh, de, meeste de meeste topvoetballers, niet, topboxers... Nee, de meeste topvoetballers, topboxers... vooral buitenlanders, Zuid-Amerikanen, Afrikanen... komen uit verslagen armoe. Uh, school was hen totaal vreemd. Ik bedoel, school voor Suarez, ook een voetballer... is net zoiets als oppositievoetballer. Daar nou, verwacht je, je eerder dit soort impulsieve reacties van, begrijp ik? Ja. Cohen? En, dus oh, ja. hij, is niet, hij is een atypisch voetballer. Hij zou ook in een hockeymilieu hebben gepast. Hij is ook al bezig met een school voor arme kindjes in Afrika. Nou, ik zou zeggen, weinig voetballers van 19 zijn ermee bezig. En dan heb ik ook me verbaasd over mijn collega, analisten en journalisten. Fantastisch dat hij de pers na afloop te woord stond. Dus het abnormale wordt ineens normaal. Natuurlijk staat hij de pers na afloop te woord. Ik bedoel, die miljoenen Feyenoord supporters willen weten waarom hij dat gedaan heeft. Dus totaal ja, logisch is het het te woord. Hij staat. is 19, toch of zo? Hij is 19, ja. maar ik zeg je net, hij is verder dan de gedeelde Hij Dat beter moeten weten. Ja, oké. Okay. Uh, en ik denk ook als je. Op het moment, begrijp jij dat, het uittrekken van die shirts? Of? Uh, nee, ik, ik, ik, ik begrijp die neiging niet. Ik zie, ik zie het wel vaak en, ja. en ja, ik vind het echt idioot. Doe normaal, zeg jij. Ja. Ja. Okay, goed. En ik denk ook als je de contracten op gaat nemen... als je nog één keer je shirt uittrekt... dan houden we een maand salaris in. De wedstrijd is meteen afgelopen. Bij deze, suggestie. Nou, Dan heb ik zaterdag gekeken naar het boksen op RTL 7. Een wereldkampioensgevecht tussen ene Kizora en Vitali Klitschko. Ja. Uh, ze hadden bij de weging, had die Kizora Klitschko al een klap in zijn gezicht gegeven. Maar voor de wedstrijd moeten die boxers daar bij elkaar komen. En die Vitalik Klitschko heeft nog een broer. Vladimir Klitschko die is nog sterker, komen allebei uit de Oekraïne. De ene is wereldkampioen in de WBC... en de andere is wereldkampioen in al die andere boksen. En ze hebben aan hun moeders, moeder beloofd dat ze nooit tegen elkaar zullen boksen. Maar wat doet die Kizora? Die, heeft een, die Engelsman. Die Engelsman, die heeft water in zijn mond. En die een volle klodder in het gezicht van die broer die moest boksen dan zou je verwachten dat die broer dan uit zijn vel springt. Die bleef uiterst beheerst. Yeah. En uh, nou, die, dan weet je ook al dat Kizor was kansloos. Die andere broer heeft natuurlijk gezorgd dat hij niet zou winnen. Hij ging niet knock-out. Maar daarmee bedoel ik... Over, dit is ook Om, typisch... Omdat hij zo in, uh, kwaad en impulsief reageert? Nou, ik denk dat die broer wel iets had van... wat er nu ook gebeurt, jij weet nu helemaal niet meer van mij. Oh. Ik bedoel, ik denk dan wel dat, dat en, zie en je zo natuurlijk wel... Het zo en zo was het ook. zo was het ook. ook. Die okay. Kizor was verslagen kansloos. Yeah. Maar dit is weer typisch een voorbeeld van een jongen... die echt zo boksers. En uh, ook Zuid-Amerikaanse voetballers komen uit de krocht van de samenleving. Heeft niet op laatst, hockey gezeten. Ja. Suarez laatst voor het heeft die Evra. Manchester United Liverpool was. Evra had Suarez beschuldigd van racistische opmerkingen. Dat is heel zwaar bestraft in Engeland. Acht wedstrijden. En voor de wedstrijd geven spelers elkaar aan een hand. En Suarez het Evra en had was van plan om een hand te geven, maar op het laatste moment weigert hij dat. Ja. Daar is hij op aangevallen schandelijk. Ja. Ik heb het eigenlijk wel begrepen. Waarom? Nou, hij had dus toneel moeten spelen. Hij had dus toneel moeten spelen en zeggen, ik geef je een hand. Dat toch gewoon maar, een vorm, vorm van beschaving. Ja, maar het karakter niet? in hem zei, jij hebt mij zo genaaid. Wij hebben elkaar in de wedstrijd voortdurend de meest verschrikkelijke dingen toegeroepen. En dat had ik niet moeten doen. Maar jij hebt mij zo genaaid. Het heeft me acht wedstrijden gekost. Ik vind het eigenlijk zo ongelooflijk. Je begreep dat hij geen hand gaf. Ik begreep het. Hm. Ja, nee, het is dom, maar ik begreep het wel. Want daar komt weer die... Bro ja, daar bro daar daar die, jongen, die ik, krochten ik, van de samenleving daarboven. Even checken. Ja, ik zou denken, dan kan je het toch juist goed maken en weer opnieuw beginnen. Ja, nee, maar hij zag hem voor hem en toen werd hij ineens weer zo kwaad. En hij geeft hem geen klap, want dat doet Suarez nooit. Hij is een echte oud-wetse voetballer. Maar hij dacht, ik geef je even geen hand. En hij heeft dus niet toneel gespeeld. Oké. Okay. Maar goed, het dieptepunt van uh, deze week vond ik uh, Linda de Vries. Dan zul je zeggen, wie is Linda ja, de Vries? Ja, wie is dat? Nou, precies. Dat weet bijna niemand. Uh, die is vierde geworden bij het Open Nederlands Kampioenschap schaatsen... afgelopen week in uh, Moskou. Is jij ervan? Nee, Zelfs Laura niet, in nee, de jaren van nou, schaats. Dus ze is vierde bij het WK geworden. Lina de Vries was een verslagen onbekende schaatsster. Marianne Timmer begint een schaatsploeg, de ligaploeg. En die denkt, god, dat meisje kan ik misschien wat leren. Ik neem haar in mijn ploeg. Ze heeft allemaal persoonlijke records gereden. Ze wordt vierde bij het EK, ze wordt vierde bij het WK. En wat zegt dit meisje, die niemand kent, tegen Marianne Timmer? Ik kan met Marianne Timmer praten over winkelen en kleding. Maar over schaatsen weet ik, kan ik niets met haar ik praten. Ik heb niks ik van haar Denk ik, hoe haal je die je hersens? Marianne Timmer zag dat zij ook in haar slag, miste ze iets. Dan heeft ze haar buizen, buizen is heel belangrijk bij schaatsen. Heeft ze haar eigen buizen, die zijn net iets langer dan de gemiddelde buis. Heeft ze aan Linda de Vries gereden, wat blijkt, Linda gaat nog harder. Maar misschien is buizen, wordt dat tot ah, kleding. Bui buizen worden, Misschien wordt buizen tot kleding, het. hoor. Dat kan ja, ook voor ja, Linda de Vries. Dat, dat kan ook nog. Maar dan uh, heeft ze ook nog een coach, in plaats van die solidair is met Timmer... Een, uh, hoe heet die coach? Rutger Thijssen. Never heard of him. Ze waren onbekend tot nu toe. Ja, en Rutger en Rutger als Liga karakter heeft, zeggen ze tegen Linder, de Vries en Rutger Thijssen: Jullie staan morgen op straat. Dat is een sponsor. Zullen de toppers doen? De toppers waren er ook gelukkig. Uh, allereerst de resultaten gisteren van de vier Nederlandse ploegen in de Europa League. En eigenlijk ga he? je ja, PSV, Twente en uh, AZ netjes door. Ja. Dus de kampioen. Of de Degene die bovenaan zit in Nederland wint van degene die bovenaan zit in België. AZ wint van Anderlecht. PSV en ging er vrij makkelijk door. Maar Ajax heeft een ongelofelijke kans laten liggen. De en enige die het blijkbaar in de gaten had, was Frank de Boer. Ferguson, de trainer van Manchester United, stelde de tweede helft op voor een deel. En Frank vroeg dat daar, voelde dat daar een kans lag. En die spelers hebben dat helaas veel te laat begrepen. Ze wonnen wel met 2-1. Ze, ze, ze hadden met 3-4-1 kunnen Van's winnen. Frans met voor TV gezeten? Nee, ik was uh, bij de première van mijn film. Uh, ja, dus dat is ik... belangrijk. Hè? Ben je maar wel... Hij, is, ik, hij al... zat wel dat uitslagen te checken in de, <laughs> ja, ja, in de trein, ja, ja. hoor. Dus... Maar het was echt Ajax-fan of niet? Uh, ja, zeker. Tot op grote hoogte wel, ja. ja. Ah, ik zou er echt geschiedenis kunnen zeggen. Ze hadden het kunnen de, uh, halen, ja, zeg ze heen. waren beter. Ze, voetbal, ze hebben meer kansen gehad. Ook. Die keeper redden ze op een gegeven moment ook van uh, Manchester United. Nou, ja. ja. Toch een topper vanwege de resultaten van ja. de anderen. En dan Irene Wuis, die ja. voor de derde keer wereldkampioen werd... in Moskou afgelopen weekend. En Irene is typisch iemand die staat als we er moet staan. En het hoofdpunt vind ik toch Sven Kramer. Een sabbatical year gehad... Gedwongen is er, omdat hij geblesseerd was. Maar blijkbaar, als je zoveel talent hebt, doet het er niet toe... of je er een jaar uit bent. Zijn talent is zo groot en hij heeft zoveel meer klassen... hij heeft zoveel herstelklassen als Vergelijk met de andere sporters, dat hij met overmacht wereldkampioen werd. En dat is echt ongelooflijk knap. En ik ben er ook van overtuigd, als hij de goede baan houdt... dat hij uh, in shots drie keer die... goud gaat halen. En misschien vier keer goud. Als ze de ploegachtervolging uh, afstemmen op Sven Kramer... en zeggen, Sven, wat wil jij? Even kijken of schaatsdeskundige Laura Bromette het met je eens is. Sven Kramer, ja, drie ik keer goud. Ik vind het best. Vier, vier, <laughs> keer, goud het best. vier keer goud zelfs. En, en, en dan komt een nieuwe ijstempel in Tjalf. Nou ja, nee, Tjalf gaat verbouwen en renoveren... Ze gaan geen vernieuwen, geen nieuwbouw doen. Dat kost 100 miljoen. Dat had jij beter gevonden. Nou, dat heeft 40 miljoen met infrastructuur te maken. Dus ik denk dat die vernieuwing best heel goed kan zijn. Want dat scheelt 40 miljoen. Er komt er een in Almere, Ja, Almere heeft plannen nu. En Zoeterwoude voor plannen. En je wou nog even wat kruif hebben, Ja, hij gaat naar Mexico. Je hebt 10 seconden. Nou ja, zijn instituut of sports gaat daar... het leerplan wat hij ook bij Ajax heeft neergelegd... gaat daar ook uitvoeren. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, jammer voor Ajax. Ik dacht dat hij daar aan de slag ging.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 De grote Hollandse vanillevlaat test met meester patiché Kees Hoopkamp. En koken in de baaijes met jonge gedetineerden. Luister naar Manjaren vanavond van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.